Katrien Straatman met het NOS Journaal. wordt op een andere plek doorzocht. Uit voorzorg is het panoramadek ontruimd. Het vliegtuig staat er in de buurt en er waren veel mensen op het dek. Intussen staat van in elk geval één van de daders de identiteit vast. Uit DNA-onderzoek blijkt dat een terrorist die betrokken was bij de aanval op concertzaal Bataclan een Fransman is van ongeveer 30 jaar. Hij was bekend bij de inlichtingendiensten vanwege zijn banden met moslim-extremisten. Van twee mannen die betrokken waren bij de aanslagen bij het Stade de France zijn paspoorten gevonden, een Egyptisch en een Syrisch. Na de aanslagen van gisteren in Parijs liggen nog 300 mensen in het ziekenhuis. 80 van hen zijn er slecht aan toe. Onder de gewonden zijn drie Nederlanders, twee mannen en een vrouw. Van hen zijn twee er slecht aan toe. Minister Koende sluit niet uit dat er meer Nederlanders gewond zijn geraakt... omdat onbekend is hoeveel Nederlanders er in Parijs zijn. Bij de aanslagen vielen zeker 127 doden. Verder weg de meeste in Theater Bataclan. Bij de Franse Straatsburg is een hoge snelheidstrein ontspoord. Daarbij zijn volgens verschillende media vijf doden en minimaal zeven gewonden gevallen. Het zou gaan om een testrit zonder passagiers aan boord. De trein ontspoorde bij Eckersheim, een dorp in de buurt van Straatsburg. Een deel van de trein kwam in het Marne-Rijnkanaal terecht. En de moeder van de acht dode baby's in Beieren heeft bekend... dat zij meerdere baby's na hun geboorte heeft gedood. Of alle gevonden baby's levend zijn geboren en daarna gedood is niet bekend... De vrouw van 45 werd gisteravond aangehouden. Zeven lijkjes werden eergisteren gevonden in Waffenvelds in het noorden van Beieren na een tip van een buurtbewoner. Gistermiddag werd er nog een gevonden. Er wordt nog onderzocht hoe lang de baby zal dood zijn en hoe ze zijn omgekomen.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 Daar is hij weer. Een hele goede middag. Hier is hij dan weer. Ondergetekende Fred Heij. Bij UZFM. Vanuit Zandvoort. Met Entertainment for You. Tot de klokjes van 7 uur. En uh, wij gaan een lekker plaatje draaien. Uit vervlogen jaren. Ricky Nelson. En Hello Mary Lou. Je favoriete plaat op de radio? Dat kan. Want ook in dit uur is het jouw muziek. Jouw keuze. Laat Fred het weten via Zandvoort radio At gmail.com Uit de jaren 60 Ricky Nelson en Hello Mary Lou. Goedemiddag, entertainment for you, hier met Fred Heij. Tot de blokjes van 7 uur en we gaan verder met Billy Ocean. And love really hurts without you. bij www.zfmzandvoort.nl En dat allemaal vanuit Zandvoort. Ja, ja, goedemiddag. En wij gaan uh, ja, een plaatje draaien. En dat plaatje... Ja, dat is de laatste nieuwe van uh, André Hazes Junior. En uh, hij over niet voor lief. Heb ik al gezegd dat ik van je hou...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 Ik hoop dat iedereen dat ziet. Geweldige plaat van André Hazen Junior. En niet voor lief, mijn lief. En uh, ja, we gaan een uh, verzoekplaatje draaien. En dat is uh, voor Miranda. Miranda is jarig vandaag. Hartelijk gefeliciteerd. En ook namens ZFM. Uh, uh, vanuit Zandvoort natuurlijk. En uh, ja, je wilt een plaatje horen uh, van... Uh, nou, Bobby Prins en Happy Birthday. Ik wens jou een gelukkige verjaardag. Dit is de allerfijnste dag van het jaar. Dan word je weer verwend, kijk je cadeautjes. En komen al je vrienden bij elkaar Happy Birthday Ik ken steeds de liefde, Jij bent nog steeds de ware vrouw voor mij. Happy birthday. Jou nog vele jaren Het wordt vandaag Een heel gezellig feest Dan gaan we door Tot in de kleine uurtjes En morgen zien we De taal, der Jij bent nog steeds de ware vrouw en happy birthday voor Miranda uit Rotterdam. En die is verjaardag vandaag. Ja, en ik zou nog zeggen allemaal uh, daar natuurlijk uh, gefeliciteerd nog. En uh, we spreken met haar weer. Queen. It's a kind of, a kind of, magic. Kind of magic. Goedenavond. of It's Goedemiddag nog. Of magic. CFM vanuit Zandvoort. Entertainen for you. Op die 106.9. One soul. One prize. One goal. One golden glance of what should be to come. Magic Magic, Magic. variatie, met Entertainment for You. J -O. J -O. Yo,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 find you're one of a kind, but you mash up my mind, you are to get declined, oh Lord.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 your mind completely you give your love so sweetly tonight the life of love is in your I'm waren ze dan? Drie op rij van Fred Heij hier bij ZFM. 106.9 en 104.5 op de kabel. En uh, ja, dat waren dus uh, Queen met It's A Kind Of Magic. En daarna Sean Kingston en Beautiful Girls. En als laatste natuurlijk Amy Winehouse en Will You Still Love Me Tomorrow? En we gaan lekker verder met een lekkere gouden ouwe. En die is van Bobby Vinton en Sealed With A Kiss. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation. Radio, radio. Welkom bij jouw nummer 1. ZFM Zandsport met Entertainment For You.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 Vinton hier bij CFM Entertainment voor u. We gaan verder met uh, Pieter Schilling en Major Tom. Auf den anderen, jeder weiß genau, was vor ihm abhängt, jeder ist dem Stress, doch nicht. De jaren tachtig. Ik geloof dat hij wel in, uh, in drie talen uitgebracht is. Deze Peter Schilling. En Major is En we gaan lekker verder met John West en Lange Frans. Blijf bij mij. Dit klinkt gezellig.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 Kan, maar ik zie je nooit staan met je koffer. Nooit. En als je ja. gaat, mag ik met je meedanken, want alles vind ik samen toffer. En ik kan niet meer zonder jou, en dat is je eigen schuld. Je hebt het zelfs al ver laten komen. En ik ben blij dat de vrouw die in mijn leven is, zo'n meisje is, zij verdogen. Als jij mij ooit verlaat, weet ik me geen raad. Want een leven zonder jou is toch geen leven meer. Zonder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 en Lange Frans en dat allemaal hier bij ZFM en blijf bij mij. Nog nooit hoorde je zoveel hits op één radiostation. Eén radiostation, radio, radio. welkom bij jou nummer 1. ZFM, Zandvoort met Entertainment for You. Every time I look. I see love that money go about allemaal hier bij ZFM Entertainment voor You. 106.9 in de ether. En 104.5 op de kabel. En uh, ja, wilt u wat informatie inwinnen winnen over de, over de ZFM? Dan kunt u dus uh, eventjes naar de site gaan. www.zfmzandvoort.nl En uh, ja, wil je een verzoekplaatje aanvragen? Nou, dan kan dat allemaal via Facebook, WhatsApp, weet ik het allemaal. We gaan gewoon lekker pla plaatje draaien. Plaatje draaien doen we niet. Plaatje wel en dat uh, is share. Uh, en If I Could Turn Back The Time ja dan had alles er heel anders uitgezien if I could turn back time. If I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 En dat was hij dan. Share and if I could turn back time. En uh, we gaan nog een lekker plaatje draaien van Elton John. En uh, I'm still standing.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 En dat allemaal hier, de GFM. En uh, ja, we hebben iemand in de uitzending en dat is Marco uit Rotterdam. Hallo Marco, goedenavond. Goedenavond. Oh, jij bent uh, verjaardag aan het vieren? Ja. Wat? Ja, ja, ja, ja, ja, ja. En is het druk? Uh, ja. Ja, nou, wat is ja? Hoeveel? Uh, uh, hoeveel? Eh, uh, even kijken hoor. Ja, Michel telt over 8, dus dat is 8, 9, 10, 11, 12 man. Ja, nou, dat zijn jouw woorden, hè? niet de mijne. Ja, ja, ja. ja. Oké, okay. en jij wilde een plaatje horen? Ja. En dat, uh, dat was voor uh, iedereen die daar zit? Uh, ja. En voor jou? Nou, dankjewel. En jij wilde een plaatje horen van uh, Henk Bernhard, en uh, soms is het moeilijk? Ja. Nou, dan gaan we die toch draaien. Oké, okay, dankjewel. Hé, hey, ik zou zeggen een gezellige avond. Ik heb gevoeld hoe het is om alles te verliezen. Dat je alles hebt verloren wat je hebt. Het leven waar toch niemand voor zal kiezen Zo vaak gedacht aan het hoe het zover is gekomen En heeft het leven voor mij eigenlijk nog wel zin Een koude stille nacht, ik loop over de gracht En in gedachten had ik afscheid al genomen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 De spiegel spiegelstaat me zelfs niet eens herken En ik bedenk wat de toekomst nog zal bieden Soms is het moeilijk En bedenk ik dat ik bijna verloren Maar ik voel me nu alsof ik ben erboren Want door jou heb ik het geluk weer gevonden Op het moment dat ik het echt niet meer zag zitten, noemde een stem in mijn zondere gedachte. Een engel in de nacht verscheen daar op de kracht en vertelde dat er iemand op me wachtte. Maar die tijd heb ik nu achter mij gelaten, want door jou is mij het mooi.